Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De staking van het bagagepersoneel op Schiphol is voorbij, maar het is nog altijd erg druk op het vliegveld. De luchthaven roept mensen met een vlucht tot drie uur vanmiddag op niet te komen. En de afrit op de snelweg richting de luchthaven zijn dicht. De staking van vanmorgen was onverwacht en niet georganiseerd door de vakbond. Maar FNV begrijpt wel dat het personeel betere werkomstandigheden wil. Er is zeker een belangrijke financiële reden om te staken, want niemand wil meer bij KLM werken. KLM betaalt zo weinig en biedt zulke slechte contracten. Ja, mensen komen hier niet meer werken. Wegens de financiën. En de mensen die vandaag aan het staken zijn doen dat op eigen initiatief. Maar die willen vooral collega's erbij hebben. Collega's die een vaste baan krijgen en een leefbaar loon. Door de staking zijn meerdere vluchten vertraagd of helemaal geannuleerd. Het Russische leger heeft de afgelopen 24 uur geen echte vooruitgang gemaakt in Oekraïne. Volgens het Britse ministerie van Defensie verstoren Oekraïense tegenaanvallen de plannen van het Russische leger... En er komt bij dat de Russen geen volledige controle hebben op het water of in de lucht. Daarom zijn hun mogelijkheden beperkt. In Roosendaal in Brabant is vannacht een man van 22 gewond geraakt nadat hij meerdere keren is getezerd. Ook kreeg hij een pistool op zijn hoofd gericht. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Om wat te doen aan de drukte in de binnenstad van Amsterdam... wil burgemeester Halsema buitenlandse toeristen weghouden bij coffeeshops. Ze mogen dan zelf geen joints kopen. De coffeeshops vinden het een slecht plan en ook de gemeenteraad ziet het niet zitten. Maar wat willen ze dan wel? Vraagt Halsmaar zich af bij AT5. Ik vind wel dat de raad is met mij zou moeten gaan meedenken hoe wij ervoor kunnen zorgen dat de cannabismarkt in, in Nederland weer meer een lokale markt wordt. Niet een internationale markt. Zodat we ook stappen kunnen gaan zetten naar het echt reguleren van de markt. Maar daarvoor moeten we ervoor zorgen dat hij niet zo groot en geëxplodeerd is als hij nu is. Het weer. Het is op veel plaatsen zondag vanmiddag. Hier en daar wat stapelwolken. Er bestaat wel een krachtige wind. Het is vanmiddag tussen de 16 en 21 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Naar de West en Knopendiemen, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A9. Op de A9 Alkmaar richting Diemen, tussen Aalsmeer en Knoopend Holendrecht, 8 kilometer fieden met ruim een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer met bestemming Utrecht kan omrijden via Amsterdam over de A4, A10 en de A2. Tot zover de verkeersinformatie.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 Maar hoorde natuurlijk onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davids met Weekje nog wel oudje. Een opname tegen 1828. Het komen nu weer een mooi uurtje met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Het tijd voor een bak koffie. En uiteraard de muziek ook deze week beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Hij heeft weer een hele bak met platen langsgebracht. Afgelopen weken zijn we weer uren bezig geweest om weer een paar leuke plaatjes voor u uit te zoeken. Onderweg zo meteen een stukje uit Ja Zuster Nee Zuster. Ook Tobi komt eraan. Maar hier zie je de Maaskanters. De Zeeman heeft...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 een beetje raar, doe iets aan je haar. Ja, ja, ja. Hij knipt het weer af met een scheiding opzij. En iedereen lachte, en iedereen zei: Wie durft het te zeggen? Ik durf het te zeggen. Ik ook, ik ook, wij durven het zeggen. Je Met je haar gedaan, Harry. Het zit niet meer zo best. Ik voel altijd dat lang haar zo enig staan. Er is nog wel een halve meter afgegaan, Harry. Het is helemaal verpest. Sorry, Harry. Sorry, Harry. Het staat een beetje raar. Doe iets aan je haar, je haar.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 Hij stelt naar Zandvoort Zandvoort, met Mario Zandvoort. Wanneer je van de wooncommissie een eigen huis krijgt, als is uniek. Dan is je even met permissie, dag en nacht muziek. Al als die woning heel wat duiken, al is de huur wel piek, Je blijft van puur en aan pluiten, dag en nacht muziek. Met wat zonneschijn op je zijn, leef je enkel in verrukking. Maar de komt de sleur en je goed huur, raak in verdrukking. En alle vrienden horen je buren, veranderen spoedig in paniek. Er klinkt door alle vier je muren, dag en nacht muziek. Want in de straat, daar woont al jaren, een muzikaal volleerd publiek. Daar maken jasten yes en van. familie van beneden, die hoeft trouw in het portiek. Ja, zelfs de baby maakt het vrede. Dag en nacht muziek, in de achtertuin blaast papa's uit. Het is bijna niet te geloven. En tromf schal schouw van overal. En de drummer, die van boven de kruiden neer. De smit, de kapper, Ze spelen allemaal magnifiek. Ja, zelfs de poesje maken dappen.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 De dag en nacht muziek met een allebel en een zaalvel en de krommker getrekken. Met de rabbelaar, een verroeste naar een toeter en een wekker en een drinkel van wat glazen. Zo flink de werkelijke artistiek. De buren roepen in ecstase. Ja, zuster, nee, zuster, met Harry. En de volgende artiest is uh, Willy Alberti. Artiestenaam natuurlijk van Karel Verbrug. Geboren in Amsterdam op 14 oktober 1926. En uh, al daar overleden op 18 februari 1985. Was een Nederlandse zanger uit de, natuurlijk de Amsterdamse Jordaan. En daarnaast trad hij op als acteur en televisiepresentator. En Alberti wordt meer dan 35 jaar na zijn dood nog steeds herinnerd... als een van de beste zangers die Nederland... ...ooit voorbracht die zowel het levenslied als opera zong. En volgens mij 35 is langer geleden. Het, uh, 1985, toen was het tien jaar oud. Dus ja, voor mij zitten we toch wel richting 37 jaar. Alberti was het derde kind in een gezin van acht kinderen... ...van vader Jacobus Willem Verbrugge en moeder Sophia Jacoba van Muschur... ...die op 26 oktober 1921 te Amsterdam waren getrouwd. Alberti werd geboren in de Konijnenstraat, Dat is natuurlijk in de Jordaan... En in 1931 was hij vijf jaar oud, begon Karel van Brugge met zingen op straathoeken en op nationale feestdagen. En u hoort hem nu, Willy Alberti, met als van de Amsterdamse grachten. Ze zijn alweer wat van plan. En het komt erop aan dat we tijdig deze aanslag zien te keren. Het pyramid wat zo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 todo oh.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 op een mooie warme nacht heb ik jou naar huis gebracht Signorita want hield zo trouw de wacht en je stem klonk lief en zacht Signorita duizend sterren om ons heen en ik zei ik wil jou alleen Signorita op die mooie warme nacht Kuste jij me onverwacht, senorica. Dat was toch morgen. mijn hart was verloren. Dat was toch amorig, mijn hart was gekwijd. Duizend sterren om ons heen, en ik zei ik wil jou alleen Senorita Op die mooie warme nacht, kuste jij me onverwacht Seniorita,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 ik ga aan die signorina, Kaleypso Aï, Kalepso Ai, Caleypso Italiano, Caleypso C, Calepso C, Caleypso Siciliano, Caleypso Ai, Kalepso Ai, Caleypso Italiano, Kaleypso C, Caleypso Cy, Caleypso Siciliano, In de Lente Trouwense Antonio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 Calypso C, Calypso C, Calypso Siciliano. Italia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 Muziek, daarvoor zit natuurlijk aan uw radio. De luisteren allemaal mooie, oud-Hollandstalige hits. De volgende zijn de Ramblers. Een Jesse Dansorkest dat vooral beroemd is geworden... Als populair radioorkest in Nederland. Het orkest beschikt over het volledige in instrumentarium van de big bands uit die tijd en bracht een gemengd repertoire van jazz- en amusementsmuziek In de jaren 1930 hadden muziekalsamels met dergelijk aanbod enorm veel succes in Europa. En aan hun dominanten binnen de jazz kwam pas, eind, kwam pas een eind door de komst van de bebop. En dat was in de jaren 1940. En als u nou denkt wat ik hou van jazz, moet u gewoon blijven luisteren straks. Na dit programma hebben we natuurlijk jazz op zondag hier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 Hij heeft een huisje met een tuintje, in het huisje wonen wij Een avondig huisje met een tuintje, ergens midden op de hei Heeft jouw naam, ja, het haar, bij het hartje is twee dan, één voor jou en één voor, voor mij. En misschien komt daar dan later ja, dan nog een heet klein stoeltje bij. Dat is alles waarvan ik dromen kan, dan dan dan iets dan dat zeker komen kan. Het ligt alleen aan jou en een beetje aan mij. Een heet huisje en met een tuintje, in het huisje wonen wij. Een aardig huisje met een tuintje, ergens midden op de hei. Een huisje met een tuintje, ergens midden op de hei.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 Waar het om gaat, ik ook je humor vaak op straat Je bent de reuze stommeling als je zo zomaar liggen laat Je grootste vijand wordt je vriend Wanneer je lacht en niet zit vriend En je de wereld maar niet ziet alsof je beter hebt verdiend Mijn vrijheid is mijn kapitaal De blauwe lucht betaalt mijn rente En dreigt met mij soms met een oor Dan druk ik gauw mijn grote snor Mijn hond, die zwerft mee, de wereld rond. Ze slagen bij ons in de buurt, die heeft ze gierigheid bezuurd. Mijn hond, dat is een rare kees, want vraagt hij om een stukje vlees. En krijgt meneer, dan niet z'n zin, dan breekt hij bij die slager in. Ga!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 En men ons, som met de noord. dan drukken wij ons grote snoor, ja onze grote snoor. Ja dat was toen Manders, beter bekend als Doris met uh, m'n bolhoed op mijn één oor. En daarvoor roeren jullie Helma en Selma met ik ben het Zie we hem Zandvoort, lokaal omhoog pas de van Zandvoort. We gaan door met de Louis Davids, teroniem van Simon David. Geboren in Rotterdam op 19 december 1883. En overleden in Amsterdam op 1 juli 1939. Was een Nederlandse acteur, cabaretier, zanger en revueartiest. En hij staat natuurlijk bekend als een van de grootste namen van de Nederlandse kleinkunst. We hoort hem nu, Louis Davids met Mina. Ze zet zo'n lekker bakkie koffie. En daar ben ik ook zeker aan toe.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 Zij is niet muzikaal, maar als het kind een lied chanteert, dan wordt er in de beeld altijd een aardschok genoteerd. Het is maar een meisje van alle dag, maar eentje die er wezen mag. Ze draagt geen creptochim, pyjama, dat is een boffie, maar ze zet zo'n lekker bakje koffie.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 Move mm -hmm.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 Als een vriend had ik in het leven, die ik nooit meer vergeet. We waren altijd samen en deden lief en leef. Hij vond de dood toen hij me redden Bal, Dat was een vriend, hij bleef me altijd trouw.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 Hij is geboren in Berlijn. Op 21 december 1942 is officieel een Duitse zanger en liedjeschrijver. En in Nederland en België is hij vooral bekend door de liederen als Als de Dag van Toen. Über den Wolken, een goede nacht Freunde En uh, die ene hit Als de Dag van Toen. Die hebben we deze week voor u meegenomen. Een lied uit 1975. En de Nederlandse tekst is afkomstig van uh, Karel Hille. Het is een vertaling van het lied Wie voor jaren een taak. Uh, dat was uit 1974. Eveneens van mij. die vertaling is het Duitse woord Als in Ich liebe dich nog meer als voor jaren een taak gehandhaafd. Hoewel correct Nederlands dan voorschrijft. Tijdens de Wereldkampioenschappen uh, voetbal 2006 is het liedje veelvuldig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 Stel verlangen na Weer een dag als doel Waarop ze zijn Jij bent mijn leven Sta aan mijn zij En wat Wat er al gebeuren mag Ik hou nog meer van jou Als toen Die dag Verdriet en geluk Zijn aan elke tijd Verbonden Die een snelle trein vaart En sneller ons huis, nog steeds elende tijden alle wanden. Al denk ik vaak aan de dag dat ik leefde in jouw huis. Nee, geen enkele uur is er dat ik berouw. Al geldt voor mij als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren dacht ik nu op jou, maar minder nog.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 of stone. Hier in dat kleine dorpje, samen met mijn linde, het meisje van mijn dromen. Je bent mijn liefste, lieve linde, als je eens wist hoe ik jou verminde. Dan zou je nu weer bij me komen, en samen van de dromen. Je bent mijn liefste, lieve linde.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 ik heb je zo vaak horen zingen, jouw stem horen